Ja, Geert Verwylst uh, was Studio 100 hier uh, op de première van 1418, de musical. Dat is geen evidentie aan musical tegenwoordig produceren in, uh, in Vlaanderen. Uh, nee, er worden ook heel weinig musicals gemaakt op dit moment. We zijn uiteraard een klein land met een, uh, 6 miljoen Vlamingen. Dus uh, musical is een dure aangelegenheid. En daar moet je veel toeschouwers voor hebben. En als je een klein land bent, is dat niet evident. En dan toch dit... Moet ik dat toch zeggen, uh, risico nemen? Want jullie doen het groot, hè? Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wij doen dit graag, uh, uh, musicals maken. Dus hebben we het toch gedaan uh, ja, in de hoop dat er heel veel mensen zullen komen kijken. Want als dat niet het geval is, dan uh, is dit een zeer riskante onderneming. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het lukken. Dus we zijn uh, zeer tevreden. 120.000 uh, toeschouwers heb ik op dit moment gehoord. Op dit moment zijn er 120.000 kaarten verkocht, wat uh, ja, spectaculair is, uh, nog voor de eerste voorstelling gespeeld is. Dus we hebben nu vandaag première, dus wij hopen met de reacties van het publiek van vandaag, en uh, als de pers een beetje positief is, dat de ticketverkoop als echt zal losbarsten vanaf uh, volgende week. De keuze voor Mechelen, ja, Studio 100, is blijkbaar in mindere mate aanwezig in, in Antwerpen. Is dat een bewuste keuze of puur toeval? Dat is een uh, puur praktische keuze. De Nickerhal is een zaal van 300 meter lang. Dat is een zaal uh, die denk ik uniek is, uh, zo, sowieso in Vlaanderen en in België, maar ik denk zelf in heel Europa en misschien zelfs in de wereld. En het concept dat we hadden kon eigenlijk alleen maar hier uh, plaatsvinden. De tribune die over een afstand van 150 meter heen en weer rijdt, ja, dat kun je alleen doen in een zaal als de Nickerhal. En vandaar dat we hier terecht gekomen zijn. Jullie mikken ook op de Britten. Uh, dit wordt ook vertaald naar het Engels, als ik me niet vergis. Uh, voorlopig hebben we één Engelstalige voorstelling op het programma staan. En we zouden natuurlijk graag meer uh, voorstellingen spelen, maar uh, dat is nog een beetje afwachten. Oké, okay, bedankt uh, Geert Wils. Alsjeblieft, graag gedaan.